Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Leraren en zorgmedewerkers moeten geen voorrang krijgen als ze een coronatest willen. Dat schrijven de GGD's in een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid. Die brief is in handen van trouw. Het kabinet zou deze week met een voorrangsregeling komen. Maar volgens de GGD's staat dat op gespannen voet met het beleid om besmettingsclusters gericht aan te pakken. Camping- en hoteleigenaren balen van de beslissing van België en Duitsland om code rood af te kondigen voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. Duitse gasten vertrekken hals over kop en het regent afzeggingen. Een hoteleigenaar op Tessel zegt dat hij gestraft wordt omdat er in Amsterdam veel coronabesmettingen zijn. Het kabinet wil dat werkgevers die coronasteun van de overheid krijgen en medewerkers ontslaan, hun uiterste best doen om hen aan een nieuwe baan te helpen. Bij de Algemene Beschouwingen zei premier Rutte dat hij serieus wil kijken naar het PVDA-plan voor een werkgarantie. Maar hij vindt een harde garantie te ver gaan. Hij denkt eerder aan een inspanningsverplichting. De politie heeft 100 uur aan beeldmateriaal ontvangen van het gezin dat jaren verborgen leefde in een boerderij in Ruinerwold. De opnames lagen in het voormalige winkelpand van de familie in Zwartsluis. Een van de kinderen is ermee naar de politie gestapt. Vorig jaar werd het geïsoleerde gezin in Ruinerwold ontdekt. Vader Gerrit Jan van D. zit sindsdien vast, net als een Oostenrijker die hem hielp. Marco Kroon hoeft geen boete te betalen voor wildplassen tijdens carnaval vorig jaar. De boete die hij had gekregen is in hoger beroep omgezet in een voorwaardelijke boete van 140 euro. De drager van de militaire Willemsorde kreeg eind vorig jaar ook al een taakstraf van 100 uur opgelegd... voor onder meer het uitdelen van een kopstoot aan een agent. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder met minima tussen 6 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Ook het weekend en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 naar Alkmaar Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost een kwartiervertraging. De linkerreis ook is dicht.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 I am. Can pretend that they're easy to hide Dancing and laughing at parties When truth is lying inside I wanna be known and accepted By someone rejected like me Messed up like me the is with them History, no necessities, just straight away, thoughts just keep Yeah. Uh... When you're straight